7 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Amsterdam, onveiligste plek van Nederland. Links moet het samen doen, vinden linkse jongerenorganisaties. En verdachten in verdwijningszaak Edithen Peets aangeklaagd. Amsterdam is volgens de AD-misdaadmeter de onveiligste stad van Nederland. Dat komt vooral door het grote aantal straatroven en zakkenrollers... Ook worden er veel woninginbraken gepleegd. Het is voor het eerst dat Amsterdam bovenaan staat. Vorig jaar was Rotterdam nog de onveiligste gemeente. En die staat nu op een tweede plek, gevolgd door Maastricht. Totale criminaliteit in Nederland is volgens de samenstellers licht gedaald met 1,6 procent. Er zijn vooral minder overvallen en mishandelingen gemeld. Bij de samenstelling van de ranglijst wordt gekeken naar de aangiftes van 10 delicten in alle gemeenten met meer dan 4000 inwoners veiligste plaats van Nederland is net als vorig jaar Literaans Radiel in Friesland. In de Naderstraat in Den Haag heeft de politie een man doodgeschoten die een agent had neergestoken. Ze ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De agenten ging na een melding van een buurtbewoner naar het huis van de verdachte en werd door de man met een mes aangevallen. Andere agent schoot daarop de verdachte neer. De man is ter plekke overleden. De politie in Den Haag weet nog niet wat de aanleiding was voor de steekpartij. De jongere organisaties van GroenLinks, Partij van de Arbeid en SP willen na de verkiezingen een linkse regering. Daartoe riepen ze op in het tv-programma Nieuwsuur. Dwars, Rood en de Jonge Socialisten vinden dat hun moederpartijen natuurlijke bondgenoten zijn. Ze hebben een manifest opgesteld waarin belangrijke overeenkomsten worden getoond. GroenLinks-leider SAP sprak in Nieuwsuur haar steun uit voor het initiatief. Hoe progressiever, hoe liever, zei Sap. En die ging in het tv-programma voor het laatst in debat met Tovik Dibi... uitdager om het lijsttrekkerschap. Het woord is nu aan de leden van GroenLinks. Op 6 juni wordt de winnaar bekend. De man die in New York heeft bekend dat hij 33 jaar geleden... Ethan Peets heeft gewurgd, is aangeklaagd voor doodslag. Verdachte ligt op een beveiligde afdeling van een ziekenhuis... omdat hij zichzelf iets aan zou willen doen. Hij biecht de donderdag bij de politie op dat hij de zesjarige jongen heeft gedood en het lichaam heeft verstopt. Dat gebeurde op 25 mei 1979, toen Eten voor het eerst alleen naar de halte voor de schoolbus liep. Volgens advocaat van de verdachte is de man geestesziek en heeft hij geregeld hallucinaties. De rechter wil dat de 51-jarige verdachte psychiatrisch wordt onderzocht. De vermissingszaak groeide uit tot een van de meest spraakmakende zaken in Amerika.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 Bijna 300 VN-waarnemers, die op de naleving moeten toezien... kunnen niet voorkomen dat de gevechten doorgaan. VN-gezant Kofi Annan vertrekt binnenkort opnieuw naar Syrië. Hij wil proberen het staakt het vuren nieuw leven in te blazen. In Algerije zijn zeven studenten gedood... bij een gasexplosie in de kantine van een universiteit. Zeker veertig studenten raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in de stad Tlemcen... ruim 500 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Algiers... Een woordvoerder van de universiteit zegt dat er een gaslek was in de kelder van het gebouw. Algerijnse hulpdiensten sluiten niet uit dat het aantal slachtoffers van de gasexplosie oploopt. De topman van Apple weigert een uitkering van 75 miljoen dollar. Tim Cook, die vorig jaar Steve Jobs opvolgde, ziet af van een dividenduitkering op zijn aandelen. Apple heeft niet bekendgemaakt waarom de topman de uitkering niet wil. In maart maakte het technologiebedrijf bekend dat het voor het eerst sinds 1995 weer dividend gaat uitbetalen. Vanaf juli zal per kwartaal op elk aandeel 2,65 dollar worden uitgekeerd. Apple heeft veel meer geld in kas dan het nodig heeft, zei Koek. Hij is een van de best betaalde topmannen van de VS. Een school in de Amerikaanse staat Mississippi... stopt met het vastzetten van leerlingen met handboeien. Op de school voor moeilijk lerende kinderen... werden leerlingen aan palen en beugels vastgemaakt... als ze zich niet hielden aan de regels... Zo werd een meisje van 15 urenlang vastgebonden aan een reling... omdat ze haar vriendje te luid had begroet in de hal. Ook zat een leerling urenlang met handboeien vast op de gang... omdat hij geen riem droeg. Onder meer burgerrechtenactivisten spanden een rechtszaak aan... tegen de school in Mississippi, maar nu is een schikking getroffen. Leiding belooft dat leerlingen alleen nog worden geboeid... als ze iets strafbaars hebben gedaan en wachten op de politie. Toen besluit het weer, veel zon en het blijft de hele dag droog. De temperatuur die stijgt naar 22 graden in het noorden tot 25 in het binnenland. En er staat een matige noordoostenwind. Ook morgen is er veel ruimte voor de zon en het wordt dan ongeveer even warm. Vanavond de grootste muzikale talenten van het leger de Zeils. De negenjarige Carola, die vijf jaar voor haar zieke moeder zorgde... En Leendert, een Action. Zij zingen bekende Songfestivalhits in de andere finale. Vanavond om 7 uur op Nederland 2. Vanavond in debat op 2. 18 jaar en TBS voor Robert M. Waarom eigenlijk geen levenslang? Klopt ons strafrecht nog wel? En kunnen we na de straf daders als Robert M. ooit nog vergeven? Vanavond in debat op 2. rond 10 over 9 live bij de KRO en NCRV op Nederland 2. Het NOS Radio 1 Journaal Bert van Sloten. Een hele morgen. het is zaterdag 26 mei. Bij Netcar is een ultimatum verstreken... zonder dat duidelijk is hoe het verder met de fabriek gaat. We bellen om te kijken wat de bonden nu gaan doen. Bert van Marwijk die moet ook nog van zich laten horen. Er moeten nog een aantal spelers afvallen. De euro wordt steeds goedkoper, en dat is goed nieuws. En de Spaanse bank Bankia heeft heel erg veel geld nodig. Maar we beginnen met het laatste nieuws uit Den Haag. In Den Haag heeft de politie vannacht een man doodgeschoten die een agent had neergestoken. Agenten ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Jelleke van Rondwijk is van de politie Haaglanden. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het nu met haar? Uh, wij maken ons ernstig zorgen. Zij, uh, zij is in uh, zorgelijke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Zorgelijk, dat is iets anders dan kritiek. Nou ja, dat is nog veel voorbarig. Zij ligt pas enkele uren in het ziekenhuis, dus ik hou het even op zorgelijk. Wat is er precies gebeurd? Nou, wij kregen rond drie uur een melding van een van de buurtbewoners. En daarop zijn twee collega's van mij ter plaatse gegaan. Zij hebben daar uh, beide verdachten aangebeld. Uh, hij deed de deur open en uh, mijn collega is uh, neergestoken. Waarop mijn andere collega de verdachte heeft neergeschoten. En de verdachte is uh, daar ook overleden aan zijn verwondingen. Wat was precies de melding op waar, basis waarvan de agenten zijn uitgerukt? Dat is op dit moment nog niet helemaal helder. Dat zal in de loop van de dag duidelijk worden. En het gebeurde meteen toen ze aanbelden. Komt die man meteen naar buiten? Ook dat zal in de loop van de dag duidelijk worden. En zal het onderzoek eigenlijk moeten wijzen. Ja, want er wordt nu onderzoek gedaan. Dat doet de politie zelf niet? Uh, collega's van het Korps Hollands Midden van de Forensische Opsvoering... zijn op dit moment aanwezig om onderzoek te doen. En het onderzoek staat onder leiding van de Rijksrecherche. Want dat is gebruikelijk in dit soort situaties? Ja, dat klopt. Dat is gebruikelijk omdat er geschoten is door een collega van mij... doet een ander korpsonderzoek. Dit is alle informatie die u op dit moment heeft, begrijp ik. Mevrouw van Randwijk, dank u wel. Graag gedaan. Het is bijna acht minuten over zeven. 19 miljard euro, dat is het bedrag dat de Spaanse bank Bankia aan extra overheidssteun wil ontvangen. De bank ontving eerder al 4,5 miljard euro en dat brengt het totaal op 23,5 miljard euro aan overheidssteun. Een gigantisch bedrag om een bank overeind te houden. Met het nieuws werd gisteravond dan ook uitgebreid stilgestaan op de Spaanse televisie. Verá una cifra definitiva de cuánto dinero va a necesitar del Estado. Vamos ya en directo a la sede de Bankia. La inyección total tendría a algo más de 23.500 millones de euros. Y lo va a hacer para que cueste el menor dinero posible a los ciudadanos, pueda ponerse de nuevo a la venta y pueda recuperarse. De laatste stem die u hoorde was van de vicepremier de Santa Maria. Die zegt dat een eventuele redding van Bankia de Spaanse burgers zo min mogelijk geld gaat kosten. Over die financiële hulp aan Bankia en de mogelijke gevolgen daarvan ook voor die Spaanse burgers... praten we met onze correspondent in Madrid, Rob Zoutberg. Rob, um, heeft de Spaanse overheid eigenlijk al dat geld gevonden om Bankia te helpen? Nou, kan je je iets voorstellen bij dit bedrag dat nu genoemd wordt, Bert? 19 miljard die banken ja, nu uh, opeist uh, om, om, de, om de boel verder te stutten. Ze zeggen, we nemen het een beetje ruim... dat de, dat de muren ook nog gepleisterd kunnen worden van een bank... maar 19 miljard telt er dus bij op. Die 4,5 miljard die er uh, in, uh, al in zit, en je komt op 23,5 miljard uit. Het zijn bedragen uh, denk ik waar heel weinig mensen zich nog bij kunnen voorstellen... hoeveel geld dat eigenlijk is. Het enige wat we kunnen doen is het vergelijken... Met hoeveel geld Spanje eigenlijk dit jaar vraagt om de landseconomie te saneren. En dan heb je het over, alleen om dit jaar om aan het begrotingstekort te voldoen, kom je op 48 miljard uit. Nou, ik kan gewoon nu zeggen, als Bankia dus 23,5 nodig heeft... dan kan gewoon de helft meteen uh, de kassen van Bankia binnenlopen. Het is ontzettend veel geld. Het is net zoveel geld als er hier, hier bijvoorbeeld in Spanje... Vier wordt, uh, in vier jaar wordt uitgegeven aan wetenschappelijk onderzoek. Het is net zoveel geld. Nou, het geld dus dat Bankia nu vraagt... Een Astronomisch bedrag. Het is gigantisch. En ja. dan uh, denk je van, oh jee, uh, nu hebben we het over Bankia, ja, maar we berichten altijd via jou over dat er nog meer banken niet helemaal gezond zijn. Uh, zit de kans erin dat die ook binnenkort bij de Spaanse overheid aankloppen? Nou, dat, dat is hier de grote vrees. Ik, bedoel, ik vond ook uh, de oppositie die daar gisteren over begon. Uh, terecht uh, opmerken van oké, okay, oké, okay, goed, uh, 19 miljard is nu in Bankia. Ja, maar hoe zit het eigenlijk met de rest van de banken? Uh, niemand durft daar. ...iets over te zeggen. Uh, het enige wat we wel weten... ...is dat de regering zelf heeft geëist... ...aan die banken die allemaal zitten met hetzelfde probleem... ...want allemaal staken ze... ...speculeerden ze de afgelopen jaren... te veel in vastgoed in Spanje... ...en zitten allemaal met zoals dat heet... ...een vergiftigde vastgoedportefeuille... Euh, ...zitten met huizen die ze letterlijk... ...aan de straatstenen niet meer kwijtraken... Nou, uh, overheid heeft gezegd, die banken die moeten verstevigd worden. Die hebben een buffer van minstens 190 miljard nodig. Maar ja, om dat voor elkaar te krijgen, zal er in die banken dus opnieuw geld geïnjecteerd moeten worden. En dan kom je misschien wel op 50 miljard uh, euro uit. Nou. Tel het maar op allemaal bij elkaar. 90 miljard voor de een, 30 voor de ander. Er valt niks meer bij voor te stellen. Maar op, die bedragen ja. worden zo gigantisch ja. groot. Als ik in Spanje zou wonen, dan zou ik het bijna wel weten. Ik zou mijn geld van de bank halen, maar ja, ik ben geen Spanjaard. Hoe doen de Spanjaarden het? Nou ja, uh, ik ben een van die 10 rekening, uh, miljoen rekeningenhouders van Bankia. Ik was gisteren daar in, in het bankkantoor. Uh, en we stonden eigenlijk daar allemaal een beetje bedremmeld hetzelfde te doen. We haalden netjes 100 euro uit de automaat. want dat is wat geld dat je nodig hebt. Maar een, intussen de vraag van hoe lang blijft dit hier nog staan en hoe zeker is het. Maar meteen, Bert, moet je er iets anders bij zeggen. Met zoveel banken in de problemen, want dat weten we, weet je gewoon ook niet meer waar je naar. Waar moet het geld dan wel naartoe? Ja. Ja. Iedereen zit met hetzelfde dilemma. Moeten we dan goudstaven gaan kopen of, of whatever? Ik bedoel, alle banken zitten in het probleem en zitten met hetzelfde probleem. Bankja is één verhaal, is één heel groot verhaal nu. Maar de rest staat er minstens zo beroerd voor. En wordt ook voortdurend afgewaardeerd daardoor door die uh, kredietbeoordelaars dus het is gewoon ja, een hele belam Blabberde situatie. blabberde situatie. Dat was hem, ja. ja. Zeg maar Rob, um, gisteravond spraken we elkaar... toen waren ze net begonnen bij Bankia met het overleggen. Um, is daar nog wat uitgekomen? Laat, laat die bank nog wat van zich horen. Nou, de bank die komt uh, vandaag uh, naar buiten met, uh, uh, met een, pers, uh, uh, ze een persconferentie. Dan zal dat cijfer, wat nu genoemd wordt... wat steeds genoemd wordt aan alle kanten... die 19 miljard zal hard gemaakt worden. Dan zullen ze dat uh, uh, vertellen... Maar er komt nog iets anders naar buiten, Bert. Waar we het was een andere reden waarom de bestuurstop gisteren bij elkaar kwam. Dat ging namelijk over de, let wel, de gecorrigeerde jaarcijfers van vorig jaar. En waar het steeds ging om, ja, Bankia zou nog een paar honderd miljoen euro winst hebben gemaakt vorig jaar. Dat blijkt dus nu, het staat in de kranten vanmorgen, helemaal niet het geval. Bankia verloor vorig jaar, dan komen we weer in de miljarden, 2,9 miljard euro. Nou... Nog een cijfer dat naar buiten komt. En je kan je de koppen ook in de kranten voorstellen. Hè? ABC eh, schrijft de duurste redding uit de geschiedenis. Maar El Pais ook zeer terecht. Het spook van het noodfonds is weer helemaal terug. Ja, de, de, de, de, de, de, de, de voorstelbaar. Goed, later vandaag dus komen ze met nog meer mededelingen. En, uh, misschien blijft het hierbij, uh, Rob. Het ik ik dank je wel. De euro staat onder druk. Maar we hoeven helemaal niet ongelukkig te zijn met een goedkopere euro. U hoort straks waarom. Er staan geen files. Er is wel een wegafsluiting. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Waardenburg en Zalbommel zijn twee rijstroken afgesloten. In verband met een spoedreparatie. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Me levanto por la mañana mami y me levanto triste Cuando me acuerdo donde toda la cosa negra Que tú me dijiste Yo me levanto por la mañana mami Y que no puedo más eh. Tu no me quieres, tú no me quieres, tú no me quieres pa' no Ay mamá, tú no me quieres pa' nada, ay mamá, tú no me quieres pa' no, ay mamá, tú no me quieres pa' nada Levanto por la mañana, mami, y se ocupa la calle, mujer empatí, mujer de empañar. Die passen in ieder geval bij het weer, ook weer het weer van vandaag. Tuno Macchiere, Gabriel Rios, was dat. Discriminatie op de werkvloer. Allochtonen die moeilijker aan het werk komen dan autochtonen. Tijd om daar op een swingende manier afstand en afscheid van te nemen. Dat verenigt de organisatie High Five. Gisteravond werd voor de vijfde keer een grote banenmarkt gehouden. Omlijst met optredens van grote namen als Lita Adams en Angie Stone. In de wandelgangen liepen genoeg ambassadeurs van High Five rond om hun club enthousiast te promoten. Ik ben Rashid Omenali. Ik ben ambassadeur van. Uh... De omgeving daarna. Wij zijn het visitekaartje van I5, en wij proberen door middel van workshops, door middel van evenementen, door middel van bijeenkomsten ervoor te zorgen dat mensen I5 gaan leren kennen. Op het moment dat je I5 leert kennen, op het moment dat je weet uh, wat de gedachtegang is van I5, dan word je vanzelf enthousiast. Dat is... En wat is de gedachtegang? De gedachtegang van I5 is om uh, vooral talentvolle jongeren. Uh, die uh, dus een beperkt netwerk hebben in hun eigen uh, omgeving. Die te combineren en uh, door, door middel van die manier toch een kans te krijgen in het bedrijfsleven. Wat zijn jullie alleen voor allochtonen, althans van oorsprong uh, allochtone jongeren? Nee, dat is een misvatting, want heel veel mensen denken dat. Je hebt natuurlijk ook genoeg. Uh, om het zo maar te zeggen, Hollandse jongeren, die waarvan de ouders uh, geen topfunctie hebben. En ook zij hebben altijd profijt van, uh, van High 5. En jullie grote inspirator is Stedman Graham. Absoluut, ja, dat is echt zeker onze inspirator. Want uh, vanuit zijn ideeën, vanuit zijn uh, ideologie, is High 5 geboren. En als dank daarvoor mogen wij hem jaarlijks ontvangen bij dit evenement van, uh, van, uh, van High 5 En diezelfde Stedman Graham uit de Verenigde Staten heb ik kort voor aanvang van het evenement gesproken. Een lange man met een typisch Amerikaanse manier van vertellen. Wat is zijn boodschap aan werkzoekenden die zeggen dat ze vanwege bijvoorbeeld hun achternaam of kleur geweigerd worden? Well, Mijn message is over identiteit en hoe belangrijk het is om te weten wie je bent. Mijn boodschap aan die werkzoekenden is, werk aan je identiteit. Het belangrijkste is, weet wie je bent. Ga je niet in een hokje laten stoppen vanwege je ras, je geslacht, je klasse, je nationaliteit, je achtergrond. Nee, je talent, je passies, je sterke punten moeten de doorslag geven, zegt Graham. Houd van jezelf, dat is de sleutel. We hebben allemaal 24 uur in een dag. Dat is voor iedereen gelijk. En het gaat erom hoe je die tijd gebruikt om jezelf te ontwikkelen. Graham ontkent niet dat er vooroordelen bestaan. En dat mensen met een kleurtje het moeilijker hebben. Misschien moet je wel twee of drie keer zo hard werken, zegt hij, als een ander. Maar dat mag dan misschien niet eerlijk zijn. Je moet er toch that zelf that you, that you voor zorgen dat je controle krijgt over je leven en je identiteit. De jongeren die ik deze avond op de banenmarkt spreek... lijken de boodschap van Graham allang geïncarneerd te hebben. Heeft u het idee dat u harder moet werken dan, dan ik, bijvoorbeeld, als we voor dezelfde baan zouden solliciteren? Eerlijk gezegd, niet. Ik vind dat. Ja, zul namens wel kwalijk nemen. Ik vind dat het een beetje overdrijven soms. Ik vind wel dat ik, uh, ongeacht waar ik sta, er wel naar me wordt geluisterd. Hoe makkelijk was dat om iets te vinden? Of hoe moeilijk? Het is. Het is als je ervoor gaat, dan is het best makkelijk. Als je, ja, als je denkt dat het moeilijk is, dat is echt niet zo. Als jij gewoon echt een makkelijke motivatiebrief hebt meestal ga ik zelf even langs, zien ze dan gelijk de eerste indruk. Dat is gewoon positief dus. Maar je hoort ook verhalen van mensen net met een allochtone achtergrond die zeggen... Ja. ja, ik heb het idee dat op mijn achternaam ik al wordt uitgesloten. Of als ja. ik me juist presenteer dat mensen uh, gewoon een Jan de Vries willen hebben... in plaats van een uh, Ahmed uh, nou hoe dan ook. Ja. Daar heeft u geen ervaring mee? Nee, je moet echt laten zien wat je kan. Dus dat is belangrijk. Dus veel mensen zitten daar ook en meer uh, over te zeggen van, ja, het is omdat ik allochtoon ben, daarom word ik niet aangenomen. Maar dat, dat, dat is echt niet zo. Het is meer een excuus dan, dat, dat is het goed excuus, hun best hebben gedaan. Ik goed aan het zoeken, dat is het gewoon weer een deel. Want je kan makkelijk eentje vinden verslag was van Karen Alberts. De waarde van de euro staat onder druk. Door zorgen over de gevolgen van een mogelijk vertrek van Griekenland uit de eurolanden zakte de Europese munt gisteren voor het eerst sinds juli 2010 onder de grens van 1,25 dollar. Maar volgens onderzoekers van ING Economisch Bureau hoeft een waardedaling van de euro helemaal niet zo erg te zijn. Maarten Leen, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom moeten we dan blij zijn met een goedkope euro? Ja, kijk, het grote probleem op dit moment in Europa is, is dat er geen enkele groei is. En ja, zonder groei is het heel moeilijk om die uh, schuldenberg uh, zeg maar, te verminderen. En komt er dan wel groei als de euro goedkoop is? Ja, precies. Kijk, kijk want met een, uh, een uh, waardedaling van de euro zouden Nederlandse worden, uh, spullen die wij in Europa maken voor kopers buiten Europa. Goedkoper. En dat kan dus betekenen dat er meer vraag komt naar de Europese producten. Dat is goed voor de Europese export en daarmee goed voor groei. Uh, maar u zegt goed voor de Europese export, is dus goed voor de Duitse export. Nou, ik denk inderdaad dat in eerste instantie inderdaad wel zeg maar, de, zeg maar de exportkampioenen, Duitsland, maar ook Nederland daarvan zullen profiteren. Maar hogere groei in, zeg maar, in onze landen, uh, is ook goed uh, voor de voor de economische groei in de Zuid-Europese landen. Dus ik denk dat we daar algemeen wel van profiteren. Het is een beetje van wat goed is voor Nederland en Duitsland... is ook goed voor Griekenland en Spanje. Uh, zeker, maar goed, ik denk ook wel dat ook gewoon de export uh, zeg maar van die landen... ervan uh, zeg maar, kan profiteren. Want grosso modo is gewoon het parool op het moment dat de euro goedkoper wordt... wordt de export goedkoper en zijn we gewoon concurrerender. Ja. En het Aanzienlijk hoor, want zeg maar, een, zeg maar, als de euro zou wegzakken met zo'n 10% hè, ten opzichte van alle landen waar wij mee handelen, dan levert dat op een termijn van twee jaar hebben we toch een 1% hoger nationaal inkomen en dat is toch, uh, toch wel aanzienlijk. Ja, en zitten er alleen maar juichkanten aan, of zit er ook nog ergens een gevaar? Eigenlijk twee mogelijke gevaren, maar eigenlijk maak ik me daar tegelijkertijd ook niet zo heel druk over. Eén is traditioneel, als je munt in waarde daalt, hè, dan moet je meer voor je invoer gaan betalen... en dan heb je kans dat er wat meer inflatie komt in Europa. Ik uh, denk ik eigenlijk dat van alle zorgen die we nu hebben, dat inflatie wel het minste probleem is. En eigenlijk is, moet ik ook zeggen, als je een hogere schuld hebt, is een hogere inflatie ook wel prettig. Want dan kan je je schuld wat weg infleren. En het tweede gevaar is zeg maar, de Duitse economie, die ja. eigenlijk nu al vrij goed draait, ja, die zou wel, zeg maar, die zou wel te goed kunnen gaan draaien, kans op oververhitting. Maar ook daar ben ik eigenlijk niet zo heel bang voor. Want als je kijkt naar de laatste cijfers... dan lijkt ook de economische vaart in Duitsland er wat uit te gaan. Hè? Want Duitsland kan zich ook niet onttrekken aan, uh, aan wat er verder in Europa gebeurt. Dus eigenlijk voor die twee mogelijke risico's ben ik echt niet zo bang op dit moment. Is er dan ook nog een mogelijkheid... kijk, nu gebeurt het, ik zou bijna zeggen, autonoom op de markten. Uh, maar is er een mogelijkheid dat je het een beetje kan helpen... dat die munt uh, verder in waarde daalt, als het zo goed is? Ja, precies. Nu zou je zeggen: kijk, nu daalt de euro ja, meer omdat mensen zich zorgen maken over wat er verder allemaal kan gaan gebeuren in Europa met Griekenland. Maar je zou het ook actief kunnen gaan bevorderen door een centrale bank, de ECB dus, door die een nog ruimer monetair beleid te gaan voeren. Eigenlijk wat ze zeg maar, in Amerika hebben gedaan: hè? de Federal Reserve. Hè? Zeg maar, kort gezegd zou je zeggen. Er wordt meer geld bijgedrukt, hè, zeg maar. En, ja. nou, goed, als je meer euro's in omloop brengt, ja, hè, dan komen er meer van. En waar er meer van is, daar daalt uh, zeg maar, de waarde van. Uh, ja, maar dat, dat is op zich is dat een, een, een mooie theorie. Maar de, de centrale bank mag dat uh, toch niet in Europa? Nee, kijk, ik kan natuurlijk zeggen, ja, dat is natuurlijk in strijd met het mandaat van de ECB. Maar aan de andere kant moet je zeggen wat de ECB nu allemaal doet... en voor dingen uithaalt om de, om de schuldencrisis uh, zeg maar onder controle te houden. Dat is ook eigenlijk niet waar ze voor in het leven zijn geroepen. En je ja, kan zeggen we leven in zeg maar, uitzonderlijke tijden. Ja, dan moet je misschien ook wel tot uh, uitzonderlijke maatregelen overgaan. Ja goed, maar dat, dat is de enige mogelijkheid om sturend op te treden met die euro. Uh, als je echt actief de euro wil verlagen dan, inderdaad, dan moet dat door zeg maar, een ruim... Uh, ruim rentebeleid van de centrale bank, ja. Ja, want overheden kunnen er niks aan doen. Ik bedoel, de mensen die nu aan de touwtjes trekken in Den Haag... die kunnen niet zeggen van meer bezuinigen, minder bezuinigen. Dat soort maatregelen helpt allemaal niet. Nou ja, goed, dat kan wel. Maar ik denk niet dat er iemand nou in Europa voor is om te zeggen... nou, we gaan nou eens actief via de overheidsbegroting de economie aanjagen. Hè. Dus de overheidstekorten weer laten oplopen... en op die manier de economie nee. goed te stimuleren. Ja. voor je het weet hebben we die discussie over die 3% natuurlijk weer. Ja, precies. Dus, dus, dus dat is geen... Uh, zeg maar, dat geen route. En dan naast dus het, het begrotingsbeleid heb je nog twee andere manieren om de groei dan aan te jagen. Dat is via het rentebeleid, het monetaire beleid van de centrale bank. Of via de wisselkoers. En over die beide hebben we het net gehad. Ja, ja precies. Goed. En uh, het credo van ons gesprek was dat een goedkopere euro is best wel goed voor ons. Uh, ja, ja. Denk ik ook. Nou meneer Leen, ik dank u wel. Maarten Leen was dat van het economisch bureau van ING. De inhoud van het vijf-partijenakkoord ligt op tafel. En de wethouders die kijken nu meteen wat die plannen betekenen... voor hun eigen huishoudboekje in de gemeente. Wat moet er anders? En vooral, wat gaan de inwoners, de bewoners ervan merken? U en ik dus. Aan de telefoon, Andries Eckhart, wethouder Financiën in Leeuwarden. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, op zich uh, wisten we geloof ik alles wel... wat uh, gisteren formeel dan naar buiten is gekomen van dat uh, akkoord. Maar uh, u heeft het natuurlijk nog een keertje doorgelezen. Nog iets uh, verrassends tegengekomen? Nou, eigenlijk niet. We hebben kunnen redelijk inzien wat de gevolgen zijn voor de gemeente Leeuwarden. We gaan er vanuit dat we ongeveer uh, 3,5 miljoen euro op jaarbasis minder gaan krijgen van het Rijk. En dat is een, een behoorlijk bedrag. We hebben in, in Leeuwarden nog het geluk dat we dat geld nog hebben. Maar ik ken veel gemeenten, ook in Friesland, die uh, dan behoorlijk extra zullen moeten gaan bezuinigen. Ja, want u krijgt dus behoorlijk minder geld. Hoe ja. gaat u dat doen? Nou, we hebben de, het geluk in Leeuwarden. Maar ik zeg dat is voor mijn enige gemeente in Friesland dat wij nog wat extra geld in de reserves gaan staan... Dat was bestemd voor andere dingen, maar dat gaan we nu gewoon gebruiken om de in, om die op te vangen. Ja, want uh, voor de helderheid, wat mist u aan inkomsten? Nou, je moet eigenlijk een beetje zijn totaliteit kijken naar het gemeentefonds. Gemeenten zijn voor 90% van de inkomsten van het Rijk. Daarom wordt een korting toegepast, die gaat dwars door de hele portefeuilles heen. En bij elkaar opgeteld kom je dan op uh, 3,5 miljoen euro per jaar minder. Ja, want er worden ook uh, onderdelen of hele wetten geschrapt. Hè? Het wet werken naar vermogen wordt uh, bijvoorbeeld geschrapt. Ja, dat komt er nog een keer bij. Die uh, wordt nu geschrapt. Hij gaat niet, voorlopig niet door. Maar welk kabinet er komt, er komt ongetwijfeld, komt een soort wetwerken naar vermogen. We waren midden bezig in de, met de herstructurering en we hebben wel afgesproken dat we daar gewoon mee doorgaan. Uh, we hebben er heel groot veel belang bij dat we mensen, minder mensen krijgen in de sociale werkvoorziening en meer mensen krijgen bij een, uh, reg bij een reguliere baas. We hebben heel veel kostingen gekregen op de, op, de, ja. op de sociale werkvoorziening. Dus we gaan wel door met die herstructurering. Nou, en dan kwam deze week bijvoorbeeld ook nog het nieuws naar buiten... over de stijging van uh, de werkloosheid. Kost dat ook bijvoorbeeld een gemeente extra geld? maar Leeuwarden, want er is ook een landelijk verdeelmodel voor. Elk jaar, eh, voorjaar moesten wij bijna 12 miljoen eigen middelen eh, er, erbij doen om inderdaad de, de, de opvang van de werklozen de uitkeringen te verstrekken. Eh, de, de, de werkloosheid stijgt op dit moment weer, dus eh, ja, het geld wat we niet normaal kunnen gebruiken voor andere dingen gaat in eerste instantie naar de uitkeringen, want uitkeringen moet je altijd betalen, hè, terecht. recht. Ja, dit is alles uh, wat op uw bordje komt. Uh, nou ja, u kunt de geldpers ook niet aanzetten, daar hebben we het net wel over gehad, maar dat was in een heel ander Kade. Ja. Hoe komt u aan geld? Nou, we hebben het geluk gehad dat bij het begin van, uh, van deze periode hadden we ingezet op, op, uh, op ombuigingen, op bezuinigingen. Nou, die waren eigenlijk bestemd om te komen tot nieuw beleid. En nieuw beleid kunnen we niet doen, maar we hebben wel het geluk dat het geld dat we bezuinigd hebben, dat we dat nu kunnen gebruiken om de rijksbezuinigingen op te gaan vangen. En dat betekent in ieder geval voor die woners van Leeuwarden, dat we voorlopig de lasten niet hoeven te verhogen. Verloppig. Nou, voorlopig. Het is afwachten. Oh, We krijgen nog in juni. Dan komt altijd de zogenaamde juni circulaire We krijgen nog verkiezingen. Dus je weet ook niet met welke maatregelen het een nieuw kabinet gaat komen. Dus voorlopig is het echt pas op de plaats. Ja, maar u krijgt de eindjes wel aan elkaar, begrijp ik. Tot nu toe wel. Nou, hou er zo, zou ik zo zeggen, meneer Eckhart. Okay. Dank u wel voor de toelichting. Andries ja. Eckhart was dat, wethouder Financiën in Leeuwarden.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 De jongerenorganisaties van GroenLinks, Partij van de Arbeid en SP... willen na de verkiezingen een linkse regering. Dwars, Rood en de jonge socialisten zeiden in Nieuwsuur... dat hun moederpartijen natuurlijke bondgenoten zijn. GroenLinks-leider Sap sprak in Nieuwsuur haar steun uit voor het initiatief. Hoe progressiever, hoe liever, zei Sap. En een man die zegt dat hij 33 jaar geleden in New York... Ethan Peets heeft gewurgd, is aangeklaagd voor doodslag. Man bekende donderdag dat hij de zesjarige jongen in 1979 heeft gedood... en zijn lichaam heeft verstopt in een doos. Advocaat van de man zegt dat hij geestesziek is en aan hallucinaties leidt. De vermissing van Peets groeide uit... tot een van de meest spraakmakende zaken in Amerika. En dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Net als gisteren belooft het ook vandaag weer een zonovergoten dag te worden met zomerse temperaturen. Nou, op dit moment is het vrijwel onbewolkt en de temperatuur ligt tussen 13 en 16 graden. De rest van de ochtend en ook vanmiddag blijft het zonnig en de temperatuur loopt snel op. Vanmiddag wordt het uiteindelijk 23 tot 26 graden. Op de wadden is het overigens met 21 graden wat minder warm. Nou, de wind die komt vandaag uit het oosten en is meest matig van kracht. En daarnaast wordt de wind overdag ook wat vlagerig. Later vanmiddag kan er aan de kust een zeewind opsteken. en Daardoor koelt het op de stranden wat af. Vanavond en vannacht is het helder. De wind neemt in kracht af. Het blijft droog en de minima liggen rond een graad of 10 vannacht. Morgen, eerste Pinksterdag, wordt het opnieuw zomers warm. Er is ook weer veel zon. Maar in het oosten ontstaan later op de dag wat stapelwolken... en misschien ook zeer plaatselijk een bui. In de rest van het land blijft het droog en vrij zonnig. Tweede Pinksterdag verloopt droog. Vrij zondag met een middagtemperatuur rond 22 graden. De dagen daarna neemt de kans op een bui toe en wordt het ook aanmerkelijk frisser. Krijg nu een gratis fiets naar keuze bij Nieuwe Kozijnen en Deuren van Belisol.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 De is het Radio 1 Journaal. Voor middernacht moest Netka van de vakbonden en de ondernemingsraad... duidelijk maken hoe de toekomst van de werknemers eruit gaat zien. Het autobedrijf in Born had tot 12 uur de tijd om met een sociale paragraaf te komen. Sinds Mitsubishi aankondigde weg te gaan uit Born... is Netkaar in gesprek met andere overnamekandidaten. Jan Wouters is van de ondernemingsraad. Goedemorgen. Goedemorgen. Ultimatum afgelopen en heeft u wat gehoord? Nee, nog steeds is het stil. Nog helemaal niks gehoord? Niks gehoord, nee. Wat nu? Ja, nu gaan wij uh, dinsdag, want dinsdag is de, eerste, is de eerste werkdag na het weekend, dan gaan we uiteraard uh, met vakbonden en ondernemingsraad uh, het antwoord bekijken, als er al een antwoord is. Ja, maar er is geen antwoord. Dus dan ben je snel klaar met het bekijken van ja, het antwoord, toch? Als, uh, als, het, uh, als het zo is dat ze geen antwoord gegeven hebben, dan, zullen wij, dan zal dinsdag het agendapunt uh, zijn hoe verder. En dan denken we meer aan termen van acties uiteraard. Ja, want wat, wat voor soort acties moet ik dan uh, aan denken? Nou ja, dat, dat moet je natuurlijk bekijken. Je moet, je moet een actie neerleggen waarin, eh, waarin, waarin je met Mitsubishi, Mitsubishi ook in principe bij de keel kan pakken. Daar ja. gaat het uiteindelijk om. Hè. Maar en ja, dat, kan, dat, kan, dat kan uiteenlopend zijn. Hè. Dat kunnen stakingen zijn, dat kunnen juridische, juridische acties zijn. Dat moeten we gewoon even bekijken. Ja, maar een bedrijf bij de keel pakken, dat al heeft gezegd uh, dat ze ermee op willen houden. Dat lijkt me lastig namelijk. Ja, nee, maar kijk, het, het is zo dat Mitsubishi uh, al eerder heeft aangegeven dat als ze weggaan met NETCAR, dat ze dat toch eigenlijk uh, willen doen zonder al te veel imagoschade. Maar de weg die ze nu kiezen, dat zal een imagoschade uiteraard. Ja. En dat is, dat is iets waar ze zij, waar zij gevoelig voor zijn. Maar, maar kunnen ze er wat aan doen? Want zij hebben al aangekondigd weg te willen en ze zijn in gesprek, uh, dat horen we dan zo af en toe, met mogelijke overnamekandidaten. Ja, dat is, dat is een feit. Dus, dus wat, wat er ook gebeurt, dinsdag, we zullen altijd iets moeten doen tegen het licht van, uh, van toch nog een toekomst van Netcar, ja. ja. En de mensen zelf, hoe zijn die er trouwens onder? Ja, die, die, ja, die zijn een verweg zat uit de Kijk, het is uitstel op uitstel. We hebben, we hebben in februari hebben we een paar stakingsdagen gehad. We hebben tussendoor nog wat acties georganiseerd. En het... het het geeft, niet dat, het geeft niet het gewenste resultaat, dus dat is, dat is vrij moeilijk. Ja. Dus daar zijn spanningen. Ja. En de mensen, ja, blijven, ze, blijven ze gewoon zitten of proberen ze echt ook gewoon weg te komen naar een andere baan? Ja, wegkomen naar een andere baan is op dit moment niet aan de orde. Ook vanwege dat sociale overleg natuurlijk. Want als het op 31 december toch nog mocht stoppen, ja, dan, dan treedt ons sociaal raamwerk in, in, in voegen. Hè. En iemand die nu gaat, ja, die valt buiten dat sociaal raamwerk. Dus, dus dat mensen nu gaan, dat lijkt me sterk. Ja. En wat, wat zegt uw gevoel? Is de redding daarbij? Dus overname door bijvoorbeeld een bedrijf als BMW, hè? daar zou sprake van zijn. Of zegt u van nou, ik zie het helemaal niet meer zo zitten? Nee, nee, nee. Dat, dat, dat, dat helemaal niet meer zo zitten, dat is niet aan de orde. Nee, daar zijn, kijk, trouwens, we hebben ook geen andere mogelijkheid. Kijk, je moet niet toelaten dat een bedrijf dicht gaat. Nee, maar goed, bedoel, er is een verschil tussen wat je eigenlijk wil en wat wenselijk is. En het gevoel, en wat is uw gevoel erbij? Nou, ik denk dat we best kansen hebben om gered te worden. Ja, en dan met name door de Duitsers? Ja, daar zijn bedrijven die geïnteresseerd zijn, ja. Ja, er zijn meerdere bedrijven zelfs begrijpen. Er zijn bedrijven die het zijn, ja. Ja, goed. Maar eerst eens even het afwachten op het antwoord. Of het al dan niet komt. Of de post misschien vertraagd is. Uh, en komende <laughs> dinsdag uh, dan uh, gaat u besluiten wat u verder gaat doen. Meneer Wouters, ik wens u wijsheid. Dank u wel. Goedemorgen. Dag. Het is acht minuten over half acht. Het trainingskamp van het Nederlands elftal in Lausanne, dat zit erop. De spelers verkassen naar Hoendelo in Nederland... voor het laatste deel van de voorbereiding op het Europees kampioenschap voetbal. En vandaag maakt bondscoach Bert van Marwijk bekend... welke vier spelers nog moeten afvallen. Dat is geen keuze trouwens die gemaakt wordt door een lijstje af te vinken. Nou, daar zijn geen uh, criteria voor. Het gaat gewoon om, vind jij dat een jongen er klaar voor is, ja of nee? En uh, dat ga ik ze persoonlijk uitleggen. Ja, maar je kijkt denk ik erg naar de posities waarop ze spelen. Jawel, de, ja, aan, aan alles. Dat is altijd zo. Dus, uh, is die selectie dan definitief of kun je nog steeds dan als er nog blessures zijn? De selectie zijn, is definitief, maar mocht er wat gebeuren, blessures of iets ergens, dan kan ik nog tot een bepaalde datum. Ik dacht dat tot vlak voor de eerste wedstrijd kan ik nog uh, wisselen. Jij hebt steeds gezegd van ik probeer het uh, WK-gevoel weer terug te krijgen met het Nederlands elftal. Hoe doe je dat hier op zo'n locatie? Dat is heel moeilijk om dat uit te leggen. Beginners. Nee, dat kan ik ook niet uitleggen. Maar het, ik heb wel het gevoel dat, uh, dat iedereen wel beseft waarvoor we hier... Ja, dat is logisch natuurlijk, maar dat, dat, dat, dat het echt om een EK gaat. En dat merk je wel aan kleine dingen. Ik heb geen voorbeelden, maar bijvoorbeeld de manier waarop er getraind wordt... de manier waarop spelers reageren, uh, zijn we echt wel op de goede weg, denk ik. Of zit dat WK-gevoel van twee jaar geleden ook veel meer in de opstelling wat je toen in Engeland deed, hetzelfde blok van Bommel en uh, de Jong... daarop terugvallen, is dat meer het WK-gevoel nee, dan? Nee, nee. Dit, dat gaat puur om een mentaal uh, gevoel, waar ik het nu over heb. Maar ik neem toch ook en aan... En over dat de voel... opstelling, uh, daar hebben we altijd afgesproken. Daar, daar gaan we niet over praten. Nee, dat is nu ook nog misschien een beetje vroeg om daar al over te hebben. Maar ja. uh, dat kan natuurlijk wel een WK-gevoel terugbrengen. Ja. ja. Oh, bedoel je dat zo? Nou, dat weet ik niet. Dat zou kunnen, misschien ook niet. Nee, nee. Hoe kijk jij naar... Uh... Ja, hier is dat ja. ja, Hoe kijk jij naar Jetro Willems? Uh, een hele jonge jongen die ja. ineens komt binnenwandelen... en uh, waar je ook al lovend over was na de wedstrijd tegen Bayern. Nou, ik vind dat hij een prima indruk maakt. Is en waar, waar zit niet... hem dat dan in? Als jij op die leeftijd uh, in een partijvorm... die echt op scherp van de steden ging... nog zo veel overzicht behoudt op het laatste moment... Uh, dan zegt dat wel wat over een speler. Dus hij kan wel wat. En betekent dat dan ook dat je als je dat kunt, kun je ook op het hoogste podium... Uh, dat weet je nooit. Wat denk je? Maar jij? Ja, ik, ik denk dat hij zeker de capaciteiten daarvoor heeft. Of dat nu al zo is, dat is moeilijk. Maar hij maakt tot nu toe een goede indruk. Het is een hele jonge jongen. Hij, uh, hij laat zich niet zo snel gek maken. En uh, hij is heel rustig. Hij is heel bescheiden. Maar niet maar in het hij veld, laat wel of? zijn voeten spreken. Hij is vooral bescheiden buiten het veld, maar in het veld is dat, hij dat niet. Dat, dat zeg ik. Hij laat wel, wel zijn voeten spreken. Jij was iets te snel. Zit hij op de wip om af te vallen of niet? Nee, daar, bedoel, daar ga ik niks over zeggen. Dat lijkt me ook vrij logisch. Dat is ook niet correct naar al die jongens. Ja, soms komt het nieuws uit de kuip, soms uit een badkuip. Bert van Marwijk in gesprek met onze verslaggever Bert Maalderink. zak ze naderen de grens de liefde van een mens was mij genoeg. Goedemiddag. Bluf, was dat. Het is een van de grootste langslopende naoorlogse strafzaken. Amsterdamse liquidatieproces is historisch, zeggen deskundigen. Het Openbaar Ministerie eiste gisteren tegen zes verdachten levenslang. De uitspraak komt aan het eind van het jaar... of misschien zelfs begin volgend jaar in 2013. We praten erover met criminoloog Cyril Feynoud. Goedemorgen. Goedemorgen. Zes keer levenslang. Is dat ooit eerder voorgekomen in Nederland? Nee, niet eh, bij mijn weten. Nee. Het is überhaupt volgens mij eh, vrij uniek, want zo vaak wordt er geen, niet levenslang geëist. Nee, dat is zo. En dan eh, zes keer. Dat is inderdaad eh, heel uitzonderlijk. Ja. Wat is de reden dat het Openbaar Ministerie met zulke hoge strafwijzen komt? Nou ja, Het gaat natuurlijk om zeer ernstige strafbare feiten. Het gaat in totaal om een zevental eh, moordzaken. Dus dat is op zichzelf eh, al niets. En het zijn niet zomaar moorden. Het zijn moorden die kennelijk eh, ja, georganiseerd... Eh, Instrumenteel zijn gehanteerd om uh, bepaalde machtsposities te verdedigen dan wel uh, belangen veilig te stellen. Ja, zegt... Dus als dat op die manier gaat, dan is het wel zaak om dat te stoppen. Ja, zegt het Openbaar Ministerie hiermee eigenlijk ook hè, een soort tegenargument? Want er zijn ook mensen die zeggen: ja, uh, als ze elkaar willen afmaken, uh, nou ja, dan moeten ze dat vooral maar doen. Nou ja, dat is inderdaad wel een beetje een, een café-argument soms. Maar ik denk niet dat het een houdbaar argument is uh, in dit verband. Want je ziet natuurlijk uh, niet alleen dat op een gegeven moment liquidaties in het criminele circuit plaatsvinden... en blijven doorgaan. Maar er kunnen natuurlijk ook liquidaties plaatsvinden... die boven dat en buiten dat circuit vallen. Dat het in het onroerend goed is of in andere sectoren van de samenleving. Ja, dat dat het... moet je echt niet willen hebben. Nee, dat het dus eigenlijk meer zich uitspreidt. Dat, dat, dat is eigenlijk een beetje de angst. En daar wordt nu handelend ook tegen opgetreden. Zeker. Ja, en speelt het dan ook nog een rol... dat die liquidaties gewoon op de openbare weg plaatsvonden... soms midden in woonwijken of tussen gewone burgers? Nou ja, dat maakt natuurlijk hun uitstraling wel groter... maar ik denk niet dat dat het grote punt is. Nee. Wat mij nou een beetje verbaast is... kijk, als je een, een normale, tussen aanhalingstekens, een strafzaak hebt... dan heeft een rechtbank meestal een week of twee... soms drie weken de tijd nodig om tot een oordeel te komen. Nu nemen ze er een, ongeveer een half jaar voor. Je ja, moet niet vergeten, de advocaten moeten nog reageren. Dan heeft de WEM nog een mogelijkheid om weer van haar, van zijn kant de, de zaak uiteen te zetten. Dan kunnen de advocaten nog weer reageren. Dus de zaak is misschien maar over een paar weken afgehandeld. Maar het is wel zeer belangrijk dat de rechtbanken alle tijd nemen... om in dit complexe, veelzijdige proces tot een evenwichtig vonnis te komen. Ja, maar wat is, Want, het, wat is dan het verschil met een gewone uh, rechtszaak? Nou ja, het gaat hier om een, een onderzoek dat al uh, vanaf 1993 zeker loopt. Dus dan praat je over twintig jaar. Waar dus uh, de bewijspositie ook niet altijd even makkelijk uh, is geweest. Dus dat moet de rechtbank wel allemaal uh, zorgvuldig analyseren en, uh, en beoordelen. Ja, wat... En zeker ook het ja. feit dat een kroongetuige hier zo'n belangrijke rol speelt is een reden te meer om daar de grootst mogelijke zorgvuldigheid te betrachten. Ja, want in die zin is het ook een historisch proces... maar misschien ook, moet je zeggen, een heel belangrijk proces... over hoe we überhaupt in Nederland verder omgaan... in de toekomst met kroongetuigen. Ik denk het wel, ja. Dit is wel de testcase voor het gebruik van kroongetuigen... onder de huidige regelingen in Nederland, ja. Ja, want waarom is het zo'n grote testcase dan? Nou ja, er is een regeling die wel wat mogelijkheden biedt om met een kroongetuige te werken. Met name dat de strafwijs die normaal zou worden gevraagd... of normaal zou worden uitgesproken door het openbaar ministerie... dat die kan worden gehalveerd. Maar het blijkt wel ook in deze zaken, denk ik... dat dat toch een lastige onderhandelingspositie is. En de vraag is of het openbaar ministerie in dit soort zaken... niet nog wat meer ruimte moet kunnen krijgen. Ze hoeft ze daarom niet altijd te benutten, maar moet kunnen krijgen om verdergaande en diepergaande onderhandelingen te voeren. Ja, Meer ruimte krijgen. Wat had het Openbaar Ministerie voor ruimte moeten krijgen in deze zaak? Nou, als je kijkt naar de regelingen in Duitsland, in Engeland, Italië, Verenigde Staten... daar kan men ook onderhandelen over de telastenlegging als dusdanig. Dat kan het Openbaar Ministerie in Nederland niet. Het kan wel de strafeis eh, eh, verminderen, maar het kan niet onderhandelen over de lastenlenging. En dat betekent dat in een concreet geval... iemand die dan een moord heeft gepleegd... niet meer wordt beschuldigd van die moord? Moet ik daaraan denken? Inderdaad, ja. Zover zou het kunnen gaan in uh, uitzonderlijke gevallen. Ja, Maar goed, dat is natuurlijk niet wat er uit de rechtspraak komt. Dat is misschien meer iets voor de wetgever. Dat is voor de wetgever. Ja, hier moet het parlement de Tweede en de Eerste Kamer zich overbuigen. Dit kan het openbaar ministerie niet op eigen krachten doen natuurlijk. Ja, en de Tweede Kamer, de, de wetgever en de Eerste Kamer natuurlijk... die wachten waarschijnlijk eerst eventjes af hoe het hier verder met dit proces gaat. Ja, inderdaad. Voor hen is dit ook een belangrijk moment. Kijk, de huidige regeling gaat terug op de tijd van Maarten van Traden, De IRT-enquête halverwege de jaren negentig. Toen is aangedrongen op die wettelijke regeling... Nu zijn we bijna twintig jaar later en zal moeten blijken of die regeling duidelijk is. En dat is ook wel de stemming in het parlement, zover ik het kan inschatten. Men wil weten wat het vonnis van de rechtbank is in deze zaak... alvorens verdere stappen te ondernemen. Ja, en voor het Openbaar Ministerie is het ook van belang... want die zou zo'n kroongetuige, natuurlijk ook in andere grote zaken kunnen inzetten. Dat kan, ja. Ja. Ja, voor hen is het ook van groot belang. Ja. Ja. En niet, maar niet alleen voor het openbaar ministerie ja, als zodanig. Want ik zie het niet alleen als een soort rechtstrijd... tussen openbaar ministerie en verdachte en verdediging. Het is gewoon van groot belang voor de Nederlandse samenleving. Dat men zeer zware misdaad kan ophelderen. En dat degene die die misdaad plegen worden vervolgd en bestraft... Ja, maar het is, uh, ja, ik weet niet of je moet zeggen, een toenemende uh, criminaliteit die niet opgelost kan worden zonder kroongetuigen. Kan je dat zo zeggen of is dat te zwaar aangezet? Ik denk dat dat te zwaar is aangezet, maar er zijn natuurlijk wel recente voorvallen geweest waarbij, uh, waarin je zou kunnen zeggen dat hier een kroongetuige nodig was of, uh, of nodig is. Ik denk bijvoorbeeld aan de overval op het Bringsdepot in Amsterdam Zuid, hè, waar met zware wapens en ook met uh, wapens die ook gebruikt zijn richting politie men toch een uh, ernstige overval uh, heeft gepleegd... het blijkt toch dat de oplossing heel moeilijk is. In de jaren 50 heeft men een dergelijke strafzaak gehad... Uh, in Boston, in de Verenigde Staten. En ook die kon alleen maar dankzij een kroongetuige worden opgelost. Dus in dit soort gevallen waar je te maken hebt met mensen die zeer gewelddadig opereren... en heel instrumenteel, heel goed weten wat ze doen... is het zeer moeilijk om met de normale conventionele opsporingsmethoden en bevoegdheden tot resultaten te komen. Ja, die zaak in Amerika, dat was ook zo'n uh, overval. Dat was ook een Brinks-depot. Ja, toevallig was het ook oh. een Brinks-depot. Ja, in 1951. Okay. En 1956 is in 1956 een doorbraak geweest... dankzij het feit dat een van de mededaders... Uh, naar justitie is overgestoken. Ja. Ja. Nou ja, goed. Je zou dan ook kunnen zeggen, want u zegt het zelf al: van met opsporingsmethodes, die zou je natuurlijk ook kunnen uitbreiden. Met, met het geval Brinks uh, is daar ook natuurlijk veel discussie over geweest. Of de politie op de juiste manier, met name in de eerste uren na de overval, is opgetreden. Ja, dat is een belangrijk punt, dat u aanstipt. De politie en justitie moeten zeggen: dit soort strafzaken... efficiënt en effectief uh, organiseren. Maar op een gegeven moment kun je het punt bereiken... dat de uh, optimalisering van de eigen organisatie en, en werking niet meer voldoende is... en je dus naar andere bevoegdheden moet kunnen overschakelen. Ja. Stel nou, uh, dat is alweer een beetje koffiedik uh, kijken... dat het Openbaar ja. Ministerie dus geen gelijk krijgt. Dus dat ze geen zaak hebben aan het eind uh, van de rit. Is dat dan een grote ramp voor het Openbaar Ministerie? Nou, Ik zou niet als een ramp voor het Openbaar Ministerie willen beschouwen. Ik zou het wel zeer ernstig vinden als dat zou plaatsgrijpen. Gelet op de misdaad eh, waarom het gaat. Maar dan is dat een reden te meer om eh, zeer minutieus eh, te onderzoeken hoe dat dan kon, is kunnen gebeuren. Precies, dan is dat ook weer een reden van nader onderzoek. Ik denk het, ja. Meneer Feyenoord, ik dank u wel voor het gesprek vanochtend. Graag gedaan. Goedemorgen. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Hier is Lieselot Thomas. Goedemorgen. Goedemorgen. Amsterdam is de onveiligste stad van Nederland, blijkt uit de misdaadmeter van het AD. De hoofdstad gaat gebukt onder straatrover, zakkenrollers en woninginbraken. Amsterdam neemt de koppositie over van Rotterdam, dat nu op nummer 2 staat in de ranglijst van meest onveilige gemeenten. Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan belooft zijn best te doen de veiligheid in zijn stad snel te verbeteren. Het Friese Listensera Deal komt weer als veiligste gemeente uit de bus. De totale criminaliteit in Nederland is wel licht gedaald met 1,6 procent. En veel ochtendkranten kijken nog even terug op het lenteakkoord dat gisteren officieel is gepresenteerd. Volgens Trouw is het pakket aan bezuinigingen een hard gelach, maar worden de laagste inkomens ontzien. Het grootste koopkrachtverlies zit bij 65-plussers, concludeert de krant. Mensen met een hoger aanvullend pensioen gaan er ruim 3 op achteruit. Nederlands Dagblad en het Algemeen Dagblad schrijven dat de euforie... over het lenteakkoord inmiddels wel is verdwenen. In eerste instantie waren alle partijen blij... dat er een gezamenlijk plan lag voor forse bezuinigingen. Maar nu duidelijk is hoe iedereen geraakt wordt in de portemonnee... heeft die oplichting plaatsgevonden. Gemaakt voor De VVD plakt intussen al een houdbaarheidsdatum op de afspraken... schrijft de Telegraaf. Volgens fractievoorzitter Blok staan de bezuinigingsafspraken vast... tot de verkiezingen. De golf aan lastenverzwaringen is hard aangekomen... bij de achterban van de VVD. partij zit daarom behoorlijk met het lenteakkoord in zijn maag... al dus de Telegraaf. Toch staat de VVD er niet slecht voor, zo schrijft de Volkskrant. Ruim drie maanden voor de nieuwe verkiezingen... hebben de VVD en de SP de beste papieren om er een tweestrijd van te maken. De krant, de krant concludeert dat na een kiezersonderzoek... door TNS, Nipo en de Universiteit van Amsterdam. Ook D66 heeft volgens de onderzoekers... een goede uitgangspositie om te regeren. Vrijwel alle kiezers noemen die partij een goede coalitiepartner. Met de PVV wil vrijwel geen enkele stemmer meer in zee. Harde woorden van Christine Lagarde, de topvrouw van het IMF in de Engelse krant The Guardian. Ze waarschuwt de Grieken dat de eisen voor de financiële steun niet worden versoepeld. Ze vindt dat de Grieken niet moeten klagen over de crisis, maar dat ze hun belasting moeten betalen. Het afgelopen jaar zijn de inkomsten uit belasting in Griekenland met een derde afgenomen. Lagarde heeft meer te doen met kinderen in arme landen in Afrika dan met de kinderen in Griekenland, zo zegt ze. Het AD heeft een groot interview met de vriendin van Ramses, de man die vermoedelijk verdronk toen hij donderdag een jongetje uit de Maas wilde redden. De vrouw vertelt dat ze met haar vriend wilde gaan eten aan de Maasoever toen ze de jongen hoorden gillen. Ramses sprong meteen in het water om te helpen, maar kwam niet meer boven. De vrouw zag het gebeuren en belde 112. De redder was zelf vader van een zoon van elf. Of de zoekactie naar zijn rams is vandaag uh, do doorgaat, is nog niet bekend. Vrijwel alle kranten hebben foto's van buiten genieten, van boter, van barbecueën. Vooral de Telegraaf jubelt uitgebreid over het geweldige zomerweer dit Pinksterweekend. Volgens de krant kunnen supermarkten en de horeca recordwinsten tegemoet zien. In het AD nog wel een waarschuwing van het RIVM... om u goed te beschermen tegen al die zonnestralen. De UV-straling is de komende dag dagen zo groot dat verbranden en huidkanker mogelijk is. Het advies is simpel, blijf binnen of hou kleren aan en anders smeren, smeren, smeren. Met een goede factor en dat wordt een prachtige dag vandaag. Die gaan we ook helemaal goed beginnen, zo dadelijk na acht uur. Want dan hebben we nog een half uur Radio 1 Tjuna. Waar gaan we het over hebben? Nou, we gaan het hebben over onder andere de banken in Spanje. Bankia. We hebben ook nog het laatste nieuws over die agenten die is neergestoken in Den Haag. En we hebben de wedstrijd Barcelona-Atletique de Bilbao. Dat ging daar om de Spaanse beker. Barcelona won, dat mag ik wel zeggen.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 Morgenochtend van 8 tot 10. Radio 1. Vroege vogels. Het nieuws van alle kanten. Zo, kopje thee. Lekker onderuit. Even helemaal niets. Dat zijn de thuis van Prominent. Prominent. Specialisten lekker zitten. Niets is onmogelijk met Monta Parket van Bruinzeel. Bruinzeelparket.nl slash monta. De grootste collectie in alle stijlen, van klassiek tot modern. Dat zijn de Faux Thuis van Prominent. Prominent, Specialisten in lekker zitten. Scapino Ballet Rotterdam presenteert... Tools. 75 minuten non-stop-dans. 26 dansers, 8 choreografen, 10 dansstukken. Het choreografiedebuut van Jan Kooijman en live muziek van King Jack.